Michel Koenen met het NOS-journaal. Het comité Herdenking Slachtoffers Suriname... wil niet dat schrijfster Astrid Roemer de prijs der Nederlandse letteren krijgt. Op Facebook schreef ze vorige week dat de Surinaamse gemeenschap... Desi Boutersen hard nodig heeft gehad om zelfbewuster te worden. Ook weigert de Surinaamse hem al langer een moordenaar te noemen. Bouters is tot 20 jaar zelf veroordeeld voor zijn rol bij de decembermoorden in 1982. Het wil dat de taalunie stelling neemt tegen de antidemocratische en anti antirechtsstatelijke uitingen van Roemer. De taalunie noemt haar literaire werk onomstreden en zegt de uitreiking door te zetten. Voor het eerst sinds tijden is een Afghaanse provinciehoofdstad in handen van de Taliban. Het gaat om Zaranj aan de grens met Iran. Sinds de terugtrekking van buitenlandse troepen wint de Taliban terrein. Het ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van extreme noodsituaties in grote delen van het land. En de Nederlandse ambassade in Kabul roept Nederlanders op het land zo snel mogelijk te verlaten. Buitenlandse Zaken denkt nog dat een kleine groep Nederlanders in Afghanistan zit. Het ambassadepersoneel blijft wel gewoon. DSM kiest definitief voor Maastricht als de locatie van het hoofdkantoor. Ook ziet het voedings- en chemieconcern af van de 3,5 miljoen euro subsidie voor het nieuwe kantoor. Er is al tijden kritiek op de verhuizing en de subsidie, zeker nadat DSM een winst van ruim 1 miljard euro bekend maakte. En de fabrieken van DSM blijven wel in de regio heerlijk gevestigd. Het betaald voetbal in Nederland is weer begonnen. Vanavond waren de eerste wedstrijden in de Eerste Divisie. FC Emmen, dat vorig seizoen degradeerde uit de Eredivisie... begon met een gelijkspel bij Telstar 1-1. FC Volendam speelde met 2-2 gelijk bij FC Eindhoven. En komende avond is ook de strijd om de Johan Cruijffschaal. Die gaat tussen landskampioen Ajax en PSV.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 got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 jouw keuze ZFM. FM Zonvol. te grijden. de door de mijn hart. En hij zocht nog roos naar haar Ze steen voor haar een hutte Van Paul en, en Zijn hand leidt op haar schutte Hij wil mijn kwaad en leidt. Het hier haast honderd verrode maatschappij Ze leiden het onder de vielen hard en vrij. Er is wat voor het kindje. Hij maakt soms op oude spart. Maar werd ze eis vast in het nauwleipen de gewaard. Want was ze niet te klein? Die de losse kraaien, is de richting van het veld. Het dier haast 1500 een naai hees kraaien. Ze poelen met doende, ze bleuen af.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 20 uur per dag. Hete zomerhits. En zomer I grab a bottle, skunk out the trunk, give me the bomb so I can blow up my song. NTD, the comedy's red, expedition, AKA, men, terrorizing, division, citizen. So I'm hard at like stones, so the hell with Shannon, the cannon. I'm shooting fat loads for Armageddon. I'm nifty, the fans, part of 350. I'm nimble, I think oh, I take my hands full speed.